Vrijdag 24 uur in de mix. Yeah. Dit is de Slam Mix Marathon, Slam. Mix Marathon, Thomas van Empelen. Ja, goedemorgen, welkom. De deuren van de Slam X-marathon gaan uh, bijna open, zodat de deuren van de Slam Studio altijd open kunnen staan. Ik heb gisteren, zo onpartijdig als ik ben, mensen nog laten stemmen op uh, de Slam Official Poll op uh, Sjaus. Maar met meer dan de helft van de stemmen heeft hij gewonnen. <applacht> last Week, my season, is best of last week. En dit is de laatste single, Listen To Me, met Radio Cargo. Listen to me. Wish you'd listen, miss you, listen, misuse, issues removed The tears trickling, confused Again, I spent my whole night Praying underneath the summer sky I wonder why, I wonder why, I wonder why, I why, I wonder why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, Goedemorgen, dit is de pre-party van het weekend. De Slam Mix Marathon met in de Mix Lost Frequencies. Gekozen door jou via Slam Official, de instapagina. Daar staat iedere donderdagmiddag een poll, dan kan je stemmen. En dan draaien we nog een set en van afgelopen week. Maar ja, welke, dat bepaal jij dus. Lekker. Ik zal meteen even de line-up doornemen van vandaag. Er staan gigantisch veel grote namen gepland namelijk. En de beveiliging was alweer serieus hier in het Slam pand. Ja, ik vertel het zo meteen wel. Ik ben nu alweer klaar met me. Ja. Oh. Aan het begin van de werkdag. Mooi.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 Let's go. aan jouw stem is hij nog een keer te horen, die geweldige set van vorige week. Last week was we hij in de rerun. Je kon stemmen op de Insta van Slam Official. Eens even kijken naar de berichten die binnenkomen. Jury stuurt heerlijk. whoppa Mixmarathon tijd. Lucas van Rooy is onderweg naar het noorden van het land met de Mixmarathon en dat heerlijk. En Matthijs stuurt na zes uur rijden voor de wintersport zonder Slam. Nu eindelijk kunnen overschakelen naar de Mixmarathon. Dit gaat me wel door de tweede helft helftsteen. Toeter Thijs is erbij, we luisteren zo meteen wat hij stuurde. En Mark stuurde, dit hou me wel wakker. Ja, sommige mensen ook gewoon nog aan het werk natuurlijk. Lost Frequencies, hier in de Mixmarathon van Slam. I wanna go party, I wanna have fun. I wanna be happy, could you show me how it's done? You look so pretty, pretty like the sun. I could watch forever while you shine on everything. Dat En Black Friday, de... de luxe mix. Ja, ah, luxe. Even kijken naar de wegen. Verkeerde flitsmeister. Twee vertragingen. De A12 van Arnhem. Olberhausen richting die grenzen. Niet die supermarkt, maar wel de grens met Duitsland. 22 minuten. En de A37, knooppunt Holsloot richting het Duitse Meppen. Grenscontrole. Een kwartier extra. Edige flitser N59. Bij de richtingen bij Bruinische Staan ze nog steeds... Een vaste prik inmiddels 32,4. Slammix Marathon, dit is Lost Frequencies. Summit and Crystallized. En en dit Jan Summit ga je ook nog horen om 2 uur vanmiddag in de Slam Mix Marathon. Dit is een de beste pre-party van het weekend. Of het nou het einde van de vakantie is, of het gevoel is dat je maandag eindelijk weer de kids naar school kan brengen. Wat het ook is, één ding is zeker, het weekend staat voor de deur en dat vieren we met de Slam Mix Marathon. 24 uur, de beste DJ's in de line-up. je van om drie, de Good Boys en Mike Williams. Die komt langs in de Slam Studio om 4 en om 5 hebben wij de 15 grootste club op een rij in de slam Mix Marathon Charts met Raoul Schram. Dat wordt waanzinnig. Met z'n star weer nog vandaag. Sammetje veld om 9, verderlijk, RAM 8. En in de rewind. met voor jouw stem, is dit Last Frequencies. I can't get enough. I can't get enough. Can't get enough. Oh, I can't get enough. I can't get enough. I can't get enough. Oh, I can't get enough. 20 februari en jij bent bij Slam. Wat goed hij zegt. Had ik al uh, goeiemorgen gezegd. Ja, als je nu ook moet gapen dan heb je empathie. Hè? Dat doen mensen die empathie hebben, die dus uh, zich kunnen inleven. En een ander die gaan dan ook gapen, dus uh, sorry daarvoor. Jorie stuurt nog Nandajue en Sunny, onze favoriete luisteraar is erbij. Jawel, jawel, goeiemorgen tijgers van mij. Het is weer lijp koud deze week, maar een gekke mixmarathon zorgt weer voor een beetje verwarming. En daarom zou ik zeggen, tijgers, blijf het weer trotseren. Want zonder deze nou, lijpe focus kunnen we helemaal niks beginnen. Oh, we, lekker, lost week We When the fucks get loose, we hit the floor directly to the roof. Cool, kick the nation with the groove, then we rock the place when the base gets moved. Frequencies, handen bij elkaar. En we knallen door op deze vrijdag met om 8, zometeen verder Gra En vanaf 7, Julian Prince in de mix met Slam. De Slam Mix Marathon, elke vrijdag, 24 uur, in de mix. Je computer klonk zo. Je tv zo. Het nieuws zo. I did not have with that woman. Je games zo.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 ja, Vijf honderd.